9 uur. 9 Jan van den Putten met het NOS-journaal. Boetes op het vervroegd aflossen van een hypotheek worden lager, verwacht de vereniging Eigen Huis. Door nieuwe Europese regels mogen banken alleen een boete vragen voor directe kosten die de bank heeft moeten maken. Voor gemiste winst door vervroegd aflossen mag geen boete meer worden opgelegd. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken vallen de effecten wel mee. Veel banken houden zich nu al aan de nieuwe regels, zegt de NVB, waardoor er in de praktijk weinig verandert. In het Franse bedevaartwoord Lourdes zijn extra veiligheidsmaatregelen van kracht. Vandaag is de viering van Maria ten hemel opneming en er worden 20.000 gelovigen verwacht. Onder de bezoekers zijn 500 undercover agenten, 300 meer dan normaal. Aanleiding voor de veiligheidsmaatregelen in Lourdes zijn de bloedige terreuraanslagen in Frankrijk van de laatste tijd.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 Bij het Indisch monument in Den Haag wordt vandaag het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Precies 71 jaar geleden capituleerde Japan. Tijdens de herdenking wordt de Indische klok geluid en legt onder andere premier Rutte een krans. Twee leiders van de protesten in Hongkong in 2014 zijn veroordeeld tot werkstraffen. Een derde leider moet drie weken de gevangenis in, maar mag eerst nog een jaar in Londen studeren. De drie speelden een belangrijke rol bij de demonstraties voor politieke hervormingen en meer democratie in Hongkong. Het weer nog vrij zonnig, maar ook wolkenvelden en in het noorden kans op een buit wordt 19 tot 23 graden. Morgen veel zon en 21 tot 24 graden. Dit was het NFC verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam, tussen Schiphol en Knopen de nieuwe meer 7 kilometer. Dan komt er een ongeluk op de ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Oostorp en Oudzuid 2 kilometer, daar zijn twee rijstoken dicht. En op de A15 Europort richting Rotterdam staat bij Hoogvliet 2 kilometer na een ongeluk en daar zijn twee rijstoken dicht. Je hebt ongeveer 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeers.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 See like het is 7 over drie. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Nou, allereerst nog even, de countdown is begonnen. Hè. We hebben nog vijf uur te gaan voordat het grote Amsterdamse feestavond in het centrum van Zandvoort losbarst. Maar allereerst hebben we natuurlijk nog live bij u vanaf de Tolweg 10a. En u luistert naar uw enige echte Zandvoortse lokale zender ZFM. Wat gaan we 2 uur doen? Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Om half vier uiteraard een uitgebreide evenementenagenda, want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uiteraard hebben we nog Zandvoort nieuws in het kort. En natuurlijk veel muziek. En ik zou zeggen, uh, genoeg reden om te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Ja, en dan zitten we naar uh, wielrennen te kijken. Daar ba Baanwielrennen. Uh, ja. En dan hebben ze ook een hulpmotor, hè? Ja. Heb je het toch gezien? Ja, ik heb het gezien, maar die, die, die, die vorige meneer... die is van de baan gehaald, hè, met een motortje. Ja, echt waar. Ja, die is, is, is, is gevalentiseerd. Nou Nou, we weer Die we gaan ook de Olympische Spelen vanmiddag voor je in de gaten... Zalvoort, een goede middag en hier is Daryl Hall en John Oates en de Man Eater. Tijdens eh, draaien we vaker eh, muziek van Daryl Hall en John Oates, maar eigenlijk nooit dit nummer. Dus vandaar de keer op de zaterdagmiddag The Man Eater. Ja, ze dadelijk weer meer nieuws, maar eerst gaan we luisteren naar 21 Pilots. Hier is Stressed Out. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new.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 Tijdens dit programma Zandvoort op zaterdag... zitten we tegelijkertijd ook naar de Olympische Spelen te kijken. En daar is het he, ba baanwielrennen van de dames uh, aan de gang... met een enorme val zojuist, uh, Albojan. Ja, klopt. Jeetje. Het was uh, onaangenaam om, uh, om dat te zien. Maar het was bij het terugkijken van de beelden duidelijk te zien... dat een, met een hoge snelheid de Italiaanse wielrenster die aan de binnenkant reed... in één keer met de elleboog een Nederlandse probeerde aan de kant te duwen... die aan de buitenkant voorbij kwam. Maar in haar, terwijl ze dat deed, werden er meerdere rensters meegenomen... waaronder onder andere een Spaanse wielrenster en nog een andere wielrenster... Dus uh, nee, de baan wordt nu even opgelapt uh, en dan gaan ze weer uh, verder. Maar het was een onaangenaam om te zien. Oké, okay, tot zover de Olympische Spelen. Gaan we naar de jeugdsportpas. Ja, en wel voor de uh, berichten ten aanzien voor, in ieder geval voor de Zandvoortse sportverenigingen. Want ook in het nieuwe schooljaar zal de sportservice Heemstede Zandvoort samen met de scholen en sportverenigingen de jeugd- en ouderensportpas weer aanbieden. Verenigingen kunnen zich weer aanmelden met een leuk sportaanbod voor kinderen uit het uit basisonderwijs, maar natuurlijk ook voor hun ouders. De jeugd- en ouderensportpas biedt de verenigingen de kans om nieuwe leden aan zich te binden. De activiteiten vinden plaats bij de verenigingen en worden verzorgd door de vrijwilligers van de vereniging. De kennismakingsreeks bestaat uit een al, uit het algemeen, over het algemeen uit vier lessen... maar hier kan natuurlijk van worden afgeweken. De verenigingen hebben deze keuze uit verschillende blokken... waarin zij hun kennismakingslessen kunnen aanbieden. Sportservice is de schakel tussen de deelnemers en de verenigingen... en biedt daarnaast alle deelnemende verenigingen... gratis een themaavond over ledenwerving aan... waarbij verenigingen leren hoe zij de deelnemers... aan de kennismakingslessen kunnen enthousiasmeren... om daadwerkelijk lid te worden... Worden. Deze themaavond wordt georganiseerd op woensdag 21 september om half acht bij een van de deelnemende verenigingen. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich voor 1 september aanmelden bij Hubert Habers via het e-mailadres habersapenstaartje Sportserviceheemstedenzandvoort.nl h Habers Apenstraatje Sportservice Heemsteden, Zandvoort.nl en krijgen dan een aanmeldingsformulier toegestuurd een geweldig goed initiatief de Jeugd en Ouderen Sportpas wil je meer informatie daarover hebben kijk dan ook eens op de CFM app de ZFM Zandvoort app gratis te downloaden in de Play Store App Store en de Windows Store gewoon even googlen of waarom ik zeggen, ja in, in de Play Store dan, de App Store of de Windows Store, op ZFM Salt Forge. Je krijgt de laatste nieuwtjes direct op je mobiel of op uh, tablets. En natuurlijk ook uh, kan je live luisteren naar uh, CFM. En nog veel en veel meer. Echt de moeite waard hoor, om uh, dat ding te gaan downloaden. Ik heb hem al lang op mijn telefoon. Jij ook? Ja, jij was de eerste. Ja, ik was de allereerste. Hier is Rita Franklin en de Freeway of Love. Dream with care Tomorrow's a new day for everyone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 We bouwen we langzaam maar zeker op, me op, me op me naar het me volgende me bericht, Albert Jan. van de Sun. Ja, ja, ja. ja. Want we hebben nieuws over uh, Cathy Rodez. Klopt, want uh, ze is vaak bij ons te gast geweest uh, tijdens de uh, uitzendingen van CFM. Maar tot onze schrik moesten wij uh, lezen dat zij Zandvoort gaat verlaten. En ja, op Facebook. Begin september verhuist namelijk onze dorpsgenoot Cathy Samelotin... onverwachts naar het tropische privé-eiland Felice op de Seychellen niet naast de deur. In twaalf jaar leerde Zandvoort haar kennen... als een zeer actieve en kunstzinnige jonge vrouw... een geweldige zangeres en yoga- en pilatesdocent. Sinds 2006 heeft zij het goedlopende ontspanningscentrum Waves... aan de boulevard. Daarbij is zij ambassadeur van de stichting Project Speak Now... En ondanks haar drukke bestaan had zij behoefte aan verdere verkenning... van haar kunnen, van haar grenzen, zowel letterlijk als figuurlijk. Na acht jaar komt deze wens uit en gaat zij Zandvoort verlaten. In 2008 schreef Cathy een geweldig ambitieus plan... om een duinenresort en spa in Zandvoort op te zetten... maar het plan werd niet verwezenlijkt. Vervolgens reisde zij in tien weken voor een wellness- en spa-research door Azië... waar zij onder meer de 15 beste award-winning spa-resorts... van Zuidoost-Azië bezocht. Tijdens deze reis ontdekte zij de Six Sense Resorts en Spa... en volgde deze organisatie op de voet. Enige weken geleden zag zij een vacature voor spa therapeut in een nieuw te openen resort op de Seychellen. Toen wist zij ze het zeker, dit is mijn kans. Ze solliciteerde en werd per direct aangenomen en haar droom kwam uit. Per 1 september zal haar praktijk, dus... Mensen die de praktijk bezoeken hoeven zich niet uh, in, in de haren te krabben. Want per 1 september zal de praktijk Waves worden overgenomen. En waarom vertel ik u dit alles? Volgende week, uh, zaterdagmiddag, komt uh, Rodesh bij ons op bezoek. Leuk! En dan zeg ik, zou je zeggen gezellig om even bij te kletsen. Maar ja, het is ook een beetje een afscheidsgesprek. Maar goed, uh, Rodesh, Kati, Samelotin, Moor, volgende week tussen half drie en drie uur live tijdens Zandvoort op zaterdag... en kan zij haar deze toch ingrijpende stap verder toelichten. Tot zover het nieuws over Katty. We gaan zo dadelijk de evenementen met je doornemen. Maar eerst, Kim Appleby. Het was een duo heel populair. We hebben het over Mel en Kim. En later heeft Kim alleen een single gemaakt. En die hoorde zojuist al vlak voor de evenementagenda. Dat was Don't Worry. Nou, Don't Worry, wat er is weer voldoende te doen in Zandvoort. Ja, en mocht u nou bijvoorbeeld dit weekend lekker een weekendje Zandvoort beleven. Ondanks het wat mindere weer. tegen toch twee hele leuke evenementen waar, waar, waarvoor wij uw aandacht op vragen. Uiteraard de zandsculpturen en de zandsculpturen staan in het centrum van Zandvoort. En bij iedere zandsculptuur is de brochure te verkrijgen die de route aangeeft die u kunt gaan lopen zodat u geen een van de mooie zandsculpturen hoeft te missen. En wat u ook dit weekend natuurlijk ook kan doen is naar de expositie bezoeken van Amsterdam Beach. En daar dat wordt u verzocht zich te vervoegen bij het Zandvoortsmuseum. Het strand van Amsterdam, als een Amsterdammer aan het strand denkt, denkt hij aan Zandvoort. En daarom vindt het Zandvoortsmuseum het leuk en logisch om Amsterdam een beetje naar Zandvoort te halen. Meer weten, ga er gewoon even heen. De entree is 3 euro. En natuurlijk het, Zandvo het Zandvoortsmuseum is gevestigd aan de Swaluweestraat nummertje 1. Uh, dan hebben we natuurlijk vandaag ook de Festvaria. Dat is om 1 uur begonnen en dat duurt nog tot 11 uur. En als u daar wilt kijken, bent u natuurlijk van harte welkom. En dan hebben we het natuurlijk over de Safari Lodge... aan Bouders Boulevard, Bouderslood, bouwers, nummertje 2. En uh, na alweer drie Festvaria-avonturen... blijft een vierde editie natuurlijk ook niet uit vandaag nemen we ze daarom mee op een creatieve safari... een kleurrijke wildernis op de mooiste plekjes van moeder aarde... waar de vrijheid oneindig is, namelijk het strand. Vanaf 1 uur tot vanavond 11 uur... Safari Lodge Boulevard Paulusloot, nummertje 2. En natuurlijk, zoals een aantal keren al gememoreerd in dit programma... met nog een kleine 5 uur te gaan, de Amsterdamse avond. Vanavond vanaf 8 uur... En Amsterdamse meezingers en meer, maar overwegend natuurlijk Nederlandstalige muziek, wordt vanavond ten gehoord gebracht in het centrum van Zandvoort. Vele podia in de Haltestraat en uiteraard bij Jenks op het dorpsplein. Als in het Kerkplein zijn de locaties waar men zich prima kan vermaken met het vele talent uit deze muziekgenre. De Amsterdamse avond is namelijk een van de meest druk bezochte festivals van Zandvoort. En het begint allemaal vanavond om 8 uur. De Amsterdamse avond in het Zandvoort Museum. Maken we een bruggetje naar 20 en 21 augustus... want dan is het de tijd voor de Zandvoortse Masters. En dan hebben we nemen natuurlijk over het circuitpark Zandvoort. Op 20 en 21 augustus zal voor de 26e maal... de populaire Masters Weekend georganiseerd worden. De hoofdrol tijdens dit evenement is de wereldberoemde invitatierace... voor de beste Formule 3-coureurs in Europa. Deze rijders zullen strijden om de titel Masters of Formula 3. Verder zal na het, het succes van vorig jaar ook in 2015... het bloedstollende GT-kampioenschap ter wereld... de Blankpart GT Sprint Series acte de Présence geven. Dat allemaal op het circuitpark Zandvoort op 20 en 21 augustus. De Zandvoortse Masters. Maar ook de watersportvereniging Zandvoort... heeft op 20 en 21 een gigantisch watersportsevenement. De watersportvereniging Zandvoort bestaat namelijk 50 jaar... en het organiseert de, daar hiervan op 20 en 21 augustus... Het NFB kustzeilevenement, een speciale editie van de Eneco Lucht- en Duinenrace. Ditmaal zullen niet alleen katamaranzeilers het water opgaan, maar ook de watersporters uit andere disciplines. Er worden vele activiteiten georganiseerd. Een overzicht van uh, al die activiteiten kunt u terugv natuurlijk terugvinden op de website van de Watersportvereniging Zandvoort. www.vzandvoort.nl. Www Dan gaan we naar het, uh, het Zandvoorts Open Kampioenschap Macreel roken op 20 augustus. Dat begint allemaal om half elf morgens en duurt tot vier uur. Op 20 augustus zal voor de derde keer het Zandvoorts Open Kampioenschap Macreel roken plaatsvinden. Tussen de 20 en 25 rokers zullen met hun rookton of rookoven op de Raadheidsplein strijden om de eer. Om half elf, elf morgens worden de deelnemers ingeschreven en de plaatsen toegewezen. Na de opbouw zal rond half twaalf aangevangen worden met het roken. Prachtig schouwspel. En het is heerlijk, die makreel. Op 20 augustus vanaf half elf tot vier uur op het Raadhuisplein in Zandvoort. Ook op 20 augustus van twee uur tot uh, vijf voor twaalf s avonds is het tijd voor Straatbende, een lekker zomers housefestival... met de lekkerste deuntjes en met een geweldige dikke beats... met een geweldige line-up. En dan hebben we het over strandpaviljoen Storm... strandafgang nummertje 8 te Zandvoort... Strandbende 20 augustus van 2 uur tot 5 voor 12 s'avonds. Heerlijk lekker houden bij eh, strandpaviljoen eh, Storm. Strandafgang nummertje 8. En op 21 augustus is weer tijd voor de zo traditionele zomermarkt.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 Dat allemaal op 21 augustus van 10 uur s morgens tot 6 uur s'avonds... de traditionele Zandvoortse zomermarkt. En tijdens die zomermarkt is er ook een optreden van de Rutland Concert Band. Op zondag 21 augustus van 2 tot 3 uur treedt de Rutland Concert Band op op het Badhuisplein. Ze spelen een gevarieerd programma van klassieke en hedendaagse muziek. Dat allemaal op 21 augustus tussen 2 en 3... tijdens de traditionele zomermarkt hier in Zandvoort. Zandvoort bruist. Ja, er is weer genoeg te doen. Er is komen er genoeg uit. te doen. Maar eerst vanavond vanaf 8 uur de Amsterdamse avond. Ik kan ze niet vergeten, de liedjes van de leer. Ze zijn nog niet versleten, dan gaat-ie nog een keer. Bij ons in de Jordaan. Gaan. We zeggen jullie in de Jordaan, waar de bloemen voor de ramen staan, en dat Amsterdam zullen we nooit verloren gaan, zolang de leven in de brede. Zo, zo als je ziet, ga je zingen, ga je dansen, want je wil ook niet bij de Jordaan ja daar moet je wisselen. In zo'n Franse terno, de vrije schuld krijg je van me cadeau, maar ook die Deense akklaat niet, die drink ik van me leven niet. Ik laat hem elkaar, in plaats van elkaar, oh, willetje zien, en ik het dikke tanensie, het dikke tanensie, het dikke tanensie, dat haalt er al drie. to be you. Zo komen we alvast een klein beetje in de stemming hè, voor vanavond. Vanaf 8 uur de Amsterdamse avond in het centrum van Sanford Met diverse podia en heel veel Amsterdamse muziek. Wat willen we nog meer? Ja, nog een keertje dan. Johnny Jordaan en uh, inderdaad de amsterdam Medley. Hier is Bailar. met deze van Elvis Crespo en Bailaar. Jij zit ondertussen naar de ba baanwielrennen te kijken. Ja. Een snelheid van meer dan 71 kilometer per uur. En dan we het over niet te geloven. Dan hebben we het over de mannen sprinten. Maar goed, Jeffrey, de Nederlander heeft hem niet gehaald. De Fransman heeft de directe confrontatie met de Nederlander... zojuist gewonnen. Goed, wij gaan verder. Wie ook wat te vieren heeft, dat zijn natuurlijk alle voetballiefhebbers. En daarvoor zou ik zeggen, dan zet u 28 augustus vast in uw agenda... want dan is er een groot feest... Want dan bestaat, de, op, op 10 september bestaat de voetbalvereniging SV Zandvoort 75 jaar en viert dat groots op 28 augustus. Op 10 september verjaart de Zandvoortse voetbalvereniging SV Zandvoort. Het 75 jaar bestaan van de voetbalvereniging wordt op die dag gevierd met allerlei activiteiten en een groots feest in de avond. De viering van het jubileum zal een van de laatste acties zijn waar Kees van Dijk bij betrokken is. De voorzitter heeft al aangegeven bij de komende algemene ledenvergadering zijn functie ter beschikking te stellen. Ik heb het 16 jaar gedaan, maar ook nog eens 14 jaar daarvoor bij een andere club. Ik vind het genoeg geweest. Het is tijd voor een jongere voorzitter met nieuwe frisse ideeën voor deze schitterende vereniging. Ik ben trots dat ik dit heb mogen doen. Al dus de vertrekkende voorzitter Kees van Dijk. In ieder geval op 10 september wordt het, gefeest, op 28 wordt het gefeest, maar ook op 28 augustus is een groot feest. Kijk daarvoor even op de website van de SV Zandvoort, dan wel in de Zandvoortse Courant. Ja, dat gaat een heel mooi feest worden hoor. Ja, dat gaan ze vieren. De heren en dames van SV Zandvoort. En alvast namens hier van Zandvoort, van harte gefeliciteerd natuurlijk. hè. 75 jaar in Zandvoort met voetbal bezig. Mooier kan je het niet hebben. Hier is de Single Foods. Kijk je wat nou het leuk is. En deze plaats is al enorm oud. Maar op feesten en partijen doet hij nog steeds enorm goed. De CEO van de Doobie Brothers, sorry, en Long Train Running. Wil je de laatste nieuwtjes volgen? Kijk dan ook eens op internet. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En je blijft op de hoogte van alles wat er in Zandvoort en de regio gebeurt www.zfmsaltforge.nl En hier is Dua Lipa en be the one. I De single van Dua Lipa en Be The One. Ja, voordat we aan het uh, volgende bericht gaan beginnen, Albert-Jan... is ja. nog even aandacht voor onze Facebook-site, om het zo maar te zeggen. Oké. Okay. ZDFM uh, uiteraard ook op uh, Facebook aanwezig. En we zijn een uh, mijlpaal uh, bijna dichterbij. De duizend likes, die gaan er aankomen. Alleen niet uh, zonder jullie hulp. Dus hebben we hebben er nog maar een paar nodig. Like onze Facebook-site nu. Want als, als we boven de duizend zijn, dan verlies ik die weddenschap, hè? Boven de duizend, dat zou mooi zijn. Ja, want dan, dan moet ik jou trakteren op een pizza, Ja, dat ik, hè? klopt, klopt, ja, dus, klopt. klopt. Uh, ik zou het wel doen, want ik ben gek op pizza. Even naar uh, de CFM Salvoort Facebook-site gaan en liken. Goed, uh, leuk bericht voor uh, de jeugd vanaf 12 jaar... en dat heeft alles te maken met de waterleiding Duinen. Voor de jeugd vanaf 12 jaar is er op woensdagavond 17 augustus... om 8 uur s'avonds een wandeling inclusief een drankje onderweg... De wandeling onder begeleiding wordt gestart vanaf de ingang Oranjekom Oase. De kosten zijn 10 euro. Verder zijn er voor de kinderen twee ontdekroutes. De wandel de weg naar Van het Water route met een gps-apparaat... En, on en ontdek hoe het water in de duin wordt gezuiverd route. De dieren wijzen je de weg en onderweg doe je leuke opdrachten. Of je kan de route gaan met je rugzak met kompas en opdrachten op pad... en wordt een bomen-expert. Meer informatie en uh, uh, reserveren via het be bezoekerscentrum Oranjekom in Vogelenzang. Een hartstikke leuke activiteit in de waterleiding Duinen... voor de jeugd vanaf 12 jaar op deze woensdagavond 17 augustus. Ik zou zeggen, twijfel niet en geef je op. Doe lekker mee. En zo dadelijk het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag trouwens. Leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat vooral ook doen, he, want zo meteen om kwart voor vijf... Dan hebben we hem, het gedicht van de dag helemaal in het teken van de Amsterdamse avond van vanavond. Eerst is de slechts onder meer. Welkom bij de CFM Family. We zijn daar 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Niet alleen op radio, maar ook op tv, internet, op de app. Overal kom je ons tegen. Je eigen lokale radio, CFM Zandvoort, speciaal. Inderdaad, voor de badplaats Zandvoort. En zo dadelijk, eh, na het nieuws weer van 4 uur, zijn we er nog 1 uur lang. En maan is de laatste die we gaan draaien, zo vlak voor vieren. Hier is ze met de nieuwe zingel, en die heet DJ